1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Siri overleg in Genève. Partijen zitten een half uurtje zwijgend bij elkaar. De Franse president Hollande en zijn vriendin gaan uit elkaar. En China viert Grand Slam overwinning van tennis Lee. Het weer wisselend bewolkt met soms motregen of motsneeuw. 0 graden in Groningen tot 6 in Zeeland vanmiddag. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen en in het noordoosten sneeuwen. Langs de Westkust draait de wind naar noordwesten en neemt toe tot 7 of 8... met zware windstoten tot 90 km per uur. In de loop van de nacht wordt het rustiger en vrijwel droog. Morgen later op de dag opnieuw regen en in het Noordoosten sneeuw. Het Syrië-overleg in Genève heeft tot nu toe niets opgeleverd. Het bewind van president Assad ziet niets in een overgangsmodel... waarin voor de president geen plaats is. Het overgangsmodel was het uitgangspunt van het vredesoverleg in de Zwitserse stad... De partijen hebben vanochtend in Genève een half uurtje bij elkaar gezeten... zonder met elkaar te praten. Via en bemiddelaar Brahimi, die ook in dezelfde ruimte was... zijn boodschappen uitgewisseld. Voor vanmiddag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Het is de bedoeling dat er dan wordt gediscussieerd... over de humanitaire situatie in Syrië. Diplomaten zeggen dat er wordt gewerkt aan kleine stapjes... onder het motto beter iets dan niets. De grote kwesties komen vandaag niet aan de orde. De Franse president François Hollande en zijn vriendin Valérie Trierweiler zouden uit elkaar zijn. Dat bericht Le Journal du Dimanche op zijn website. Correspondent Rondlinker in Parijs. Rond, wat meldt de krant? Nou, de kop boven het artikel is Hollande Trierweiling scheiding deze zaterdag. Hè, dat het koppel inderdaad dus geen koppel meer is. De krant heeft geen directe bron, maar zegt dat Hollande en Trierweiler afgelopen donderdag tijdens een lunch de knoop hebben doorgehakt dat zij het Elysée-paleis dus zal verlaten. Ze gaat wonen in het appartement daar waar ze al samenwoonde... voordat hij president werd. En de krant schrijft dat Hollande later vandaag met een verklaring zal komen... dat dat bericht bevestigt. Dus tot die tijd is het een bericht dat nou zeg maar, tussen aanhalingstekens staat... want nog niet formeel bevestigd door het Elysée-paleis. Die relatie stond onder spanning. Hollande had eerder gezegd duidelijkheid te geven voor zijn reis naar Amerika... maar dat is pas half februari. Waarom komt hij ja. er nu mee, denk je? Nou, de zaak is in een stroomversnelling gekomen door een aankondiging gisteren van Valérie Trierweiler... dat ze op reis wilde naar India. Meteen kwamen er allerlei vragen op over ja, van wie gaat dat betalen... tot uh, aan in welke hoedanigheid gaat ze dan naar India enzovoorts. Dus nam de druk toe op Hollande om snel openheid van zaken te geven... over zijn relatie met Valérie Trierweiler. En dus volgens de krant Le Journal de Dimanche zal hij dat later vandaag doen... en is de conclusie daarvan dat het tweet al uit elkaar zou gaan. Waarom is dit eigenlijk nieuws in Frankrijk? Nou, Omdat uh, voor het belang van uh, de status van de premier dame wel degelijk veel geld uh, mee gemoeid is. Hè. Je kunt je voorstellen dat de uh, premier dame heeft bijvoorbeeld een uh, kantoor op het Elysee-paleis Een staf van vijf mensen. 20.000 euro per maand. Dat is geld van belastingbetalers. Ze heeft een beveiliging. Uh, ze, ze neemt allerlei reizen, zoals dus naar India. Die uh, voor een deel soms betaald worden met geld van de belastingbetaler. Dus dat is het gedeelte van deze affaire die de Fransman wel degelijk interesseert. Omdat het uh, zijn portefeuille... Raakt. Ja, en dat Holland uh, een vriendin had, een maatresse, dat is minder belangrijk... Nou, de Fransen hebben een strikte scheiding tussen la vie privée en uh, het leven zoals de president dat in het openbare heeft. Ze houden daar aan vast. Ze vinden niet dat, uh, dat wij uh, iets te maken hebben met het privéleven van de president. Behalve daar waar het zijn openbare functie uh, begint te hinderen. En de vraag die in de Franse media nu gesteld wordt is inderdaad oké okay, die hele affaire dat is privé. Maar in het buitenland, zijn imago in het buitenland, uh, de beveiliging van de president. Dat zijn wel zeker uh, vraagstukken.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 Reisaanbieders adverteren nog steeds met prijzen die lager zijn dan klanten in werkelijkheid moeten betalen. Dat constateert de Consumentenbond na een onderzoek van aanbiedingen op internet. In veel gevallen krijgt de klant te maken met boekingskosten die kunnen oplopen tot 30 euro. En daardoor kunnen consumenten prijzen niet goed met elkaar vergelijken. Een kwart van de aanbieders van reizen doet het wel goed, zegt de Consumentenbond. Het NOS Journaal, Gert Kluk. Over een uur begint midden in het gaswinningsgebied in Groningen opnieuw een manifestatie. In Middelstum, dit keer gemeente Loppersum. Kamerlid Agnes Mulder van het CDA zal er spreken, net als het PvdA-raadslid B. Schollema uit Middelstum. Het is koud, over een uurtje begint de manifestatie. Wat gaat er gebeuren? Goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik ben in de Ja. Ik, eh, ik ga ervan uit dat we het plein midden in het dorp eh, goed gevuld zullen zien. Met eh, mensen met allemaal een groene muts van de Groninger Bodembeweging op. Ja, en, en waar draait de manifestatie om? De manifestatie draait denk ik met name om het feit dat eh, we nog steeds ongerust zijn. En heel veel inwoners het gevoel hebben dat datgene wat ons de laatste 40 jaar is overkomen... Eh, niet in een paar weken wordt rechtgezet. Als je het vertrouwen van een Groninger kwijt bent... dan moet je heel erg je bezig doen om dat vertrouwen weer terug te krijgen. En ik denk, en ik hoop... Dat we aan het begin staan om dat vertrouwen terug te krijgen. Maar uit dit soort manifestaties blijkt zeker dat we er uh, absoluut nog niet zijn. Ja, vorige week heeft natuurlijk het kabinet een besluit bekendgemaakt uh, over compensatie. U vindt dat niet voldoende. Wat zijn nou de pijnpunten die Kamp moet aanpassen? Het eerste en belangrijkste pijnpunt zit hem in de veiligheid. En dat zit hem in het feit dat het advies van de staatsdoezicht op de mijne niet volledig wordt opgevolgd. Uh, ik kan op dit moment niet exact overzien hoe dat in elkaar zit, dus wij willen met uh, het staatsdoezicht in gesprek en van hun exact weten hoe het zit. Zij zijn de onafhankelijke partij die ons hierin informatie kan verstrekken. En daarnaast een pijnpunt, uh, er komt een compensatiefonds, uh, er komt geld deze kant op, dat werd ook tijd. Alleen is dat voor een beperkte periode uh, en een beperkt bedrag. Dus om dit gebied daadwerkelijk perspectief te bieden... moeten we ervoor zorgen dat die periode langer wordt. En dat we voor nu, zolang de gaswending loopt... maar ook als de gaswending gestopt is... gegarandeerd gecompenseerd worden voor in ieder geval alle schade... maar ook het toekomstperspectief in dit gebied in stand houden. Ja, de Kamp weet dat van u natuurlijk. Maar tot nu toe is hij niet aan deze eisen tegemoet gekomen. Denkt u dat u toch succes gaat boeken? Nou, tot nu toe... Uh, in de tijd denk ik wel dat er veel veranderd is. En dat komt door politieke druk vanuit het gebied... maar ook met name door gewoon druk van de inwoners... zoals door middel van dit soort manifestaties. Dat heeft het afgelopen jaar gewerkt. En zolang het besluit in de Tweede Kamer niet definitief is... en met name zolang het boven de markt blijft hangen... dat we over drie jaar opnieuw moeten onderhandelen over ditzelfde punt... blijft de druk vanuit het gebied van belang. Ik dank u, PvdA, raadslid B. Schollema uit Middelstum... voor deze toelichting. Afspraken met werk- en kledingfabrieken in Bangladesh veiliger te maken... hebben nog weinig effect. Door het grote aantal onderaannemers is het vrijwel onmogelijk... om onveilige situaties aan te pakken. Want de fabrieken van onderaannemers worden helemaal niet gecontroleerd. Dat zegt een vakbondsleider tegen correspondent Lucas Waagmeester. It is not the case that you go to the order for, you know, who got the want ze zijn outsourcing van een andere subcontracting die een is. A nou, je kunt hier niet even de boekhouding van de fabriek controleren, zegt ze. Want in de boeken wordt gelogen. En een deel van de productie gaat naar een minder veilige, goedkopere fabriek. Merk als Tommy Hilviger en Timberland beraden zich op een reactie. Minister Ploemen wil dat westerse kledingbedrijven goede afspraken maken over werkomstandigheden in de kledingfabrieken in Bangladesh. In Duitsland heeft een scholier van 16 een bank overvallen. Daarna is hij gevlucht op de fiets. De jongen liep gistermiddag een bank binnen in Bad Fusing... en riep terwijl omstanders met een pistool werden bedreigd... dit is een overval. De bankrover ging er met duizenden euro's vandoor. Een ooggetuige achtervolgde de jongen met zijn auto... en alarmeerde de politie. Die kon de jonge bankrover even later aanhouden. Hij heeft bekend en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Sport. De Chinese tenniste Li heeft de Australian Open op haar naam geschreven. In Melbourne was ze in de eindstrijd in twee sets te sterk... voor de Slovaakse Dominika Tsibolkova. Volgens commentator Marcelle Mesker is Li een waardige winnares. Het is de derde keer dat ze in Melbourne in de uh, finale staat. Eén keer verloren van Kim Kleisters, vorig jaar verloren van Azarenka... en nu is het eindelijk raak. Maar het is ook wel haar tweede Grand Slam zegen. Want op Roland Garros won ze in 2011. Dus het is een uh, verdiende zegen, ze is een top-vier speelster... en ze is wel door het oog van de naald gekropen... want in de derde ronde had ze nog een matchpoint tegen... tegen de Tsjechische Lucy Safarova. Dus mentaal sterk en goed tennis laten zien en winnen. Dus wat is mooier dan dat? Eens kijken hoe er is gereageerd in China... op de winst van Lee-correspondent Marieke de Vries. Marieke, voor in China? Nou, het is niet zo dat de mensen hier de straat op zijn gerend... Nee. zeg maar, naar haar overwinning. Maar op internet stromen de felicitaties zeker binnen. Ook hele trotse reacties. Deze reactie bijvoorbeeld... je bent niet alleen de trots van China, maar van heel Azië. En er zitten ook sommige wat pittigere reacties tussen. Eén bijvoorbeeld... Zegt, uh, zie je wel dat wij Chinezen wel wat kunnen. We worden alleen altijd in een soort staatsprogramma gestopt qua sporten. En dat met al zijn restricties. Nou ja, dat slaat vooral op Nali. Want zij is in 2006 juist uit dat uh, nationale sportprogramma gestapt. Om voor zichzelf te beginnen. En uh, dat heeft haar nu uh, toch ook enorm populair gemaakt in China. Dat je het ook in je eentje kan redden. Zonder dat staatsapparaat achter je. Uh, China is tafeltennis, denk je dan? Uh, tennis is dus een opkomst. Is ze populair in China? Ja, ongekend populair. Ze heeft uh, op het Chinese Twitter 22 miljoen uh, volgers. En ze heeft uh, tennis ook echt op de kaart gezet als... Nou ja, uh, ander alternatief inderdaad dan uh, tafeltennis. Uh, inmiddels uh, tennissen er in China 15 miljoen mensen. En ze heeft ook een enorme schare fans. Dat heeft ook een klein nadeel. Ze heeft ze ook inmiddels ondervonden in, uh, in 2013. Toen ging het even niet zo lekker met haar. Verloor ze al uh, in de tweede ronde op Roland Carros. En toen werd haar een vraag gesteld na afloop daarvan. Uh, ja, wat is je reactie hierover uh, naar, naar je enorme schare fans door een Chinese journalist? En toen zei ze, nogal kittig, moet ik dat uitleggen? Ik heb een wedstrijd gewoon verloren. Moet ik op mijn knieën aan, uh, voor ze gaan en excuses aanbieden of zo? Nou, dat viel hier in China helemaal niet goed. Dat werd uh, in de staatsmedia uh, bestempeld als onprofessioneel gedrag. Maar ik denk dat ze dat wel van zich afgeschud heeft na vandaag. Marieke Ravies, dank je wel. Dan hebben we verkeersinformatie bij de ABB Jon Bakker. Met files op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen Volendam en Nieuwendam, 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechterrijstrook. En tussen oost en de Koentunnel, 2 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht, bij knooppunt Rijnsweert, 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar nog altijd afgesloten. Hij heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En de N57 Rotterdam Brouwersdam is in beide richtingen... tussen Ouddorp en Zeelanden, helemaal afgesloten. En ook dat komt door een ongeluk. De hoofdpunten van deze uitzending in Genève is een eerste ontmoeting geweest tussen de Syrische regering en de oppositie. Die duurde alles bij elkaar nog een half uur en de partijen hebben vooral zitten zwijgen. De Franse president Hollande en zijn vriendin Valérie Trierweiler gaan uit elkaar. Dat meldt althans de Franse media. Later komt het Élysée waarschijnlijk met een verklaring. En de Chinezen zijn trots op de overwinning van Tennis de Lee op de Australian Open. Dit was het uitgebreide NOS-journaal zo dadelijk op deze zender Tros Kamerbreed.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 Tros. Kamer breed. Met Margriet Vromans en Kees Boonman. Goedemiddag. Goedemiddag. De machtigste vrouw van Nederland werd ze wel eens genoemd, oud vakbondsvoorzitter Agnes Jongerius. Ze gaat naar Brussel, althans als ze wordt gekozen. Maar ze staat op twee op de Partij van de Arbeidlijst voor de Europese verkiezingen. Goedemiddag mevrouw Jongerius en fijn dat u er bent. Okay. Ook aan tafel Corine Wortman. Wordt alom een zeer machtige vrouw in Brussel genoemd, zit in het Europese parlement voor de Christen Democraten, is vice-fractievoorzitter van de EVP-fractie en is financieel specialist in het Europese parlement. Kortom, twee topvrouwen als gast... waarmee we het gaan hebben over Europa, de euro, de banken... en vooral ook het vertrouwen van de burger in de Europese politiek. U kunt ons ook zien uh, op Politiek 24 zijn we te bekijken... en natuurlijk ook op onze eigen website troskamerbreed.nl we pakken even de kranten erbij, de actualiteit van de dag. Uh, de grootste krant van Nederland, de Telegraaf... die schrijft over de staatssecretaris van Financiën, Wekers. Hij lijkt de regie volledig kwijt, is de grote kop in de Telegraaf. Uh, ja, uh, 125.000 mensen hebben hun toeslag nog niet ontvangen... terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat komt door een... Uh, ja, door gedoe zeg maar, bij de Belastingdienst. Wekers zei daar gisteren over... Nou ja, jammer maar helaas, eigen schuld... hadden ze hun rekeningnummer maar op tijd moeten doorgeven. Ja, mevrouw Jongerius, is eerst maar eens even aan u gevraagd. Wat vindt u daarvan? Nou, jammer maar helaas is misschien wel een beetje kort door de bocht... want het gaat over geld wat mensen nodig hebben voor... de betaling van de zorgverzekering en hun huur. Maar als hij zegt... ik wil graag zorgvuldig omgaan met het belastinggeld... snap ik dat eigenlijk ook wel. Ik hoop alleen maar dat hij het zo snel mogelijk repareert... want dit gaat vaak over mensen die niet enorm veel liggende gelden hebben... Nee, ze vragen uh, om die niet gaat voor... op te vangen. He? Ze vragen niet voor niks die toeslagen aan het En ze hebben daar ook niet voor niks recht op. Ja. De Nationale Ombudsman roept hem op om onmiddellijk dat geld uit te keren. Nou ja, ik snap dat hij zegt, um, ik wil wel zorgvuldig uitkeren. Dus ik wil liever niet uitkeren om vervolgens weer terug te gaan uh, vorderen... maar. Ik zou zeggen een paar dagen eh, en desnoods een paar nachten doorwerken... maar zorgen dat dat geld zo snel mogelijk op de rekening van mensen terechtkomt. Mevrouw Wortman? Nou ja, als ik het goed begrepen heb... dan uh, komt het ook doordat de Belastingdienst zijn werk niet goed uh, gedaan heeft. En Wekers uh, wist daar niet van. Uh, ja, en uh, dan krijg je toch een opeenstapeling van, uh, van missers... Uh, van staatssecretaris Wekers. Ja, en uh, dat lijstje begint wel erg lang te worden. En dus... Uh, dus uh, denk ik dat uh, de Kamer uh, de komende weken... dit heel kritisch zal volgen. Uh, of dat uh, hij uh, inderdaad uh, de zaak in de hand heeft of niet. Ja. En dan, dat maar... is ook wat in het hoofdartikel in de Telegraaf staat. Hè? Wekers ontbeert gezacht. gezag. Dat is in de politiek dodelijk, zegt de Telegraaf. Ja, en vandaar ook dat er een, uh, in de Tweede Kamer... Een, uh, uh, toch wel heel erg kritisch uh, naar hem wordt gekeken. Mevrouw Jongerius, vindt u eigenlijk dat hierbij ook gekeken moet worden... wat mevrouw Wortman ook duidelijk suggereert... naar de positie van de staatssecretaris? Maar ik vind het eigenlijk belangrijker dat die mensen het geld snel op de rekening uh, hebben. Ja, maar hij staat uh, die die voor verantwoordelijk. He die hebben dat geld nodig. Dus er zal ongetwijfeld wel een Kamerdebat over komen, maar ik heb echt liever dat hij zorgt dat maandag, dinsdag, woensdag dat geld bij mensen eh, is... dan dat we dinsdag, woensdag of donderdag een debat eh, daarover hebben. Lijkt mij. Ja, maar, ja, maar goed, het... de positie <tie> van eh, zo'n staatssecretaris... is daarbij toch ook in het geding. Dat is toch geen onzin dat eh, de Telegraaf eh, daar nog eens extra op wijst... en mevrouw Wortman daar ook een suggestie over uit? Wel, nou, Ik eh, hoor dat, ik heb het gelezen. Huh? Eh, en ik zou zeggen, eh, laat mijn oproep zijn... zorg dat dat geld bij mensen komt... Dat, is wat mij betreft het aller, allerbelangrijkste. Dan zal ik het anders formuleren? Vindt u het sterke optreden van de heer Wekers? Ik vind het ontzettend jammer dat die mensen dat geld niet op hun rekening hebben... op het moment dat ze wel hun uur en wel hun ziektekosten uh, moeten betalen. Ja, en daar wou maar ik dat, het ja, eigenlijk maar, gewoon maar, even bij laten. Maar, dat is, maar dat is aan iemand te wijten. Hij is de verantwoordelijk uh, bewindsman op dat departement. De belastingdienst valt onder hem. Als die 125.000 mensen hun geld niet krijgen of te laat krijgen, is dat door hem. Maar eh, ik snap ook dat je zegt... Ik wil dat eh, die uitkeringen zorgvuldig eh, plaatsvinden. Dus eh, zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Mijn oproep zou zijn, laat zorgvuldigheid en snelheid nu samenvallen. Dat lijkt mij het aller, allerbeste. U heeft zelf ook als, als, als, als ja, toch medeverantwoordelijke. Voor uh, um, uh, vakbondsleden en de positie van pensioengerechtigden. En mensen moeten het uh, geld hebben. Zeker. Ik heb echt even meegemaakt met, uh, met ook die pensioenpremie discussie. Waar ook deze staatssecretaris en trouwens ook mevrouw. Kleinsma van de Partij van de Arbeid... als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... niet echt een sterk optreden hebben. Dus kunt u zich wel de vragen voorstellen... dat uh, zowel Wekers en misschien ook mevrouw Kleinsma... Uh, de laatste tijd steeds vaker in de haag genoemd worden... Dat, niet, dat dat niet de krachtigste figuren zijn in het kabinet? Ja, ik hoor het u zeggen. Ja, uh, ik had er uh, een beetje tijd voor nodig om er had te er komen. Een beetje tijd voor nodig. Ik heb het ook wel eens andere mensen uh, horen zeggen... maar ja. volgens mij de kern nu... En eh, mensen moeten het geld hebben. En eh, voor dit soort politieke uitspraken echt moet je mij. Uh, op dit moment niet no helpt. Nog niet. Ja. <laughs> maar die mensen Coring die nu een uh, uitkering niet, uh, niet krijgen... die zijn wel de dupe van het geklungel van de Belastingdienst... en van deze staatssecretaris. Want eerst kregen veel te veel mensen toeslagen. Nou, dat was hartstikke fout. En nu slaat hij door naar de andere kant en treft hij de mensen... die dat geld bikkelhard nodig hebben en daar ook recht op hebben. Dus ik vind het toch geklungeld van de, eer, van de bovenste plank. Geklungel van de bovenste plank. En ja. u weet, want u bent heel ervaren in de politiek... mevrouw Wortman, wat dat betekent op den duur. Ja, dat betekent dat het vijf voor twaalf is... voor uh, staatssecretaris Wekers. Uh, en uh, ik denk dat dat geluid ook uh, in de Kamer uh, hoorbaar is. Ja, en uh, u onderschrijft dat natuurlijk mevrouw Jongeris, hè? <laughs> nee... Nee, nee, het is nog even nee, sorry, wennen in de ja, Het is een beetje wennen, dank u wel. Ja, wel. Oké, okay, nou, <laughs> we laten het hierbij. Eigenlijk hadden we nog even een reactie willen vragen... op de breuk tussen de heer Hollande en mevrouw Trierweiler. En dan kijk ik is... naar mevrouw Wortman. Zal dat nog van invloed zijn bij de Europese Raden? Uh, nou, ik uh, begreep dat uh, de Hollande staat historisch laag in de peilingen... en dat well, dat zelfs ook, ietsje ik. omhoog was gegaan. Maar uh, het is uh, wel jammer, hij had beloofd... Uh, uh, ik geen affaires uh, in uh, tijdens mijn presidentschap... en hij trapt toch in die valkuil. Uh, en dat is toch slecht voor het aanzien van de president van Frankrijk. Ja, en met deze scheiding los in ieder geval weer wel iets op. Nou, ik vind het eigenlijk een drama. Een drama. Nou, daar hebben we toch uh, het stukje... Uh, Trost Kamerbreed Boulevard gehad. En we praten zo verder. Kamerbreed. Nee. Negen minuten voor half twee is het inmiddels. U luistert naar Trost Kamerbreed. Als gasten hebben wij aan tafel voormalige FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Wil voor de Partij van de Arbeid naar Europa. En Corien Woordman, Sinds tien jaar voor het CDA Europarlementariër. En zij verlaat... In mei na de verkiezingen. Althans na de verkiezingen in mei het Europarlement. Want u bent dan natuurlijk niet meteen weg. Eerst maar eens eventjes de komende vrouw. Uh, mevrouw Jongerius. U, uh, u wilde toch burgemeester van Utrecht worden? Ik heb gesolliciteerd als burgemeester van Utrecht. Ja, eh, dat moest nog je... niet zo lang geleden. Eh, nee, dat is niet zo lang geleden. En dat mocht je in die tijd van de procedure eigenlijk niet vertellen. Want daar hoort vertrouwelijkheid omheen. Uh, maar... maar Utrecht ging aan uw neus voorbij. En toen dacht u, dan maar Brussel. Nou, ik had heel graag uh, in Utrecht burgemeester willen worden. Utrecht is mijn stad. En niet alleen van die van mij, maar ook van mijn ouders en mijn grootouders. Het was een once-in-a-lifetime opportunity. Ik dacht, ik neem het mezelf kwalijk als ik niet solliciteer. Ja, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Van, nou, dit is zo'n droombaan, ik wil hier zo graag zitten. Maar u had al een hele fijne baan in Utrecht. Ik las een interview met u waarin u zei... ik zit hier prachtig, uitzicht op de dom. Niemand krijgt mij hier meer weg. Ik vind het fantastisch. Het verbaast ons dat u dan toch naar Brussel wil. Ja, nou ja, misschien nog even Utrecht afmaken. Ik wil namelijk ook gezegd hebben dat volgens mij Utrecht met Jan van Zaanen ook een hele goede burgemeester is. Bij deze gezegd. VVD-burgemeester, uh, net geïnstalleerd. Net geïnstalleerd goed. en uh, uh, valt volgens mij ook goed in de stad. Dus, maar nou terug uh, naar u. Want u nou, gaat terug dan naar toch mij. naar Brussel. Hoeveel moeite heeft de Partij van de Arbeid moeten doen... om u voor die uh, positie te porren? Nou, ik heb uh, zo vanaf de zomer gesprekken gevoerd. Maar u wilde eerst niet. Nou, ik heb gezegd, ik wil niet als lijsttrekker. Uh, en uh, dat um, verklaar ik eigenlijk uh, voor mezelf uh, als volgt. Ik uh, heb ervaring met de politiek, maar geen ervaring in de politiek. Mm -hmm. uh, en dat is toch, uh, uh, als vakbondsvoorzitter met de politiek te maken hebben... is iets anders dan zelf het vak van politicus uitgeoefend hebben. Ik ken Brussel, uh, omdat ik uh, vanuit de Europese vakbeweging... Uh, veel bij Brussel betrokken ben geweest. Maar ik heb nog geen ervaring. Ja, dus u zegt ik wilde wel, maar ik wilde niet op nummer twee. Toch ik... hebben wij begrepen dat het de Partij van de Arbeid... ontzettend veel moeite heeft gekost om kandidaten te krijgen. De Volkskrant schrijft zelfs dat uw partij u heeft moeten vermurwen... om uw kandidaat. Nou, te krijgen. Ik vond rusten. het, wel een, mooi, het is een mooi ouderwets woord, vermurwen. En is het waar? Uh, nee, eigenlijk ook weer uh, niet uh, uh, omdat... Ik heb in mijn tijd als vakbondsvoorzitter ook gemerkt... hoe ongelooflijk belangrijk het is dat het roer in Brussel omgaat. Dus u wilde meteen heel graag, maar dan ik, op nummer twee? Ik wilde graag op nummer twee. Ik ben enorm blij met nummer één, Paltang. Ik heb ook vol overtuiging op Paltang gestemd... toen de lijsttrekkersverkiezing aan de orde was. Maar naar Brussel gaan om daar te knokken... voor werkgelegenheid, tegen uitbuiting... voor fatsoenlijke migratie... Uh, uh, dat lijkt mij... Een hele agenda. Uh, het is een hele agenda en eigenlijk ook razendspannend. En gun mij dus uh, de lol om dat vanaf plek 2 te willen gaan doen. En dan naar u, mevrouw Wortman. Want u uh, bent daar tien jaar in dat Europees parlement. U bent een hele machtige vrouw. U dineert met Angela Merkel. U bent vicevoorzitter van de grote christendemocratische fractie. Wolfgang Schäuble smeekt u om in te stemmen met de Bankenunie. Mag het alstublieft vraagt hij aan u... En u zegt, nou, ik heb het wel gezien. Het is mooi geweest. Ja, nou ja, eerst naar, naar, naar Agnes Jongerius. Ik, uh, ik begrijp de stap wel. Want als, uh, als je op zo'n sleutelpositie zit in het Europees Parlement, zoals ik, ja, heb je meer invloed dan wanneer je burgemeester bent van een grote stad in Nederland. Dus uh, het is een hele uitdaging. Ik heb het nu tien jaar uh, gedaan, afgelopen jaren, uh, om uit de economische crisis te komen. Economisch bestuur in Europa, waar lidstaten zich aan moeten houden. Uh, bankentoezicht, zodat ook ons midden- en kleinbedrijf... weer uh, van goede leningen kan worden voorzien. Heel belangrijk het werk, werk dus, het wetgevend werk, ja, Het wetgevend werk voor mij is uh, ongeveer uh, klaar. En dan is het ook aan de toezichthouders en aan uh, de sector zelf... om de handschoen op te pakken. Of en heeft... voor het CDA... Het CDA heeft hele ervaren mensen op de mm -hmm. lijst. Ook jong talent. Ik heb tien jaar geleden ook de kans gekregen. Dus ik heb er alle vertrouwen in... dat zij ook in de grootste fractie van het Europees Parlement... de CDA-traditie voortzetten. Ja, en gaat u misschien voor uw partij nog iets... Leuks doen. Is dat misschien bij u een omgekeerde stap? Want toevallig was hier zojuist oud eh, partijvoorzitter... Marja van Bijsterveld. En die, eh, ik vroeg haar daarna en ze zei... nou ik hoop toch wel dat we nog iets leuks voor haar kunnen verzinnen... en dat ze voor onze partij behouden blijft. Dus wat gaat u doen binnen het CDA? Nou ja, eh, alle opties liggen open. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan in het uh, verleden. Alle en, opties uh, liggen open? Ik, ga eerst, uh, uh, ik ben razend druk nu om echt een stevige, solide bankenunie... in de benen te helpen. Daarna ga ik een aantal maanden eens even wat rustiger aan doen... en mij oriënteren op mijn toekomst. Dus heb nog even geduld. Maar die ligt wel ergens, er, er ligt wel ergens een functie binnen de partij. Misschien een burgemeesterschap of een... Ik hou alle opties open. Dus uh, ik, uh, nou, uh, ik, uh, ik, ik kijk wat langskomt en wat bij mij past. Zou, en, ik heb terug... er alle vertrouwen in dat dat uh, goed gaat komen. Maar, maar voor, dat... het eerst, voor het eerst is het wat mij betreft uh, het werk uh, afmaken en uh, het CDA uh, staat er goed voor in de gemeenteraadsverkiezingen... en weer een sterke delegatie in onze EVP-fractie in de benen helpen... dan kunnen wij onze invloedrijke positie voortzetten. U weet veel van banken. Zou u niet een baas van een bank willen worden? Ja. ja, het lijkt hier één groot sollicitatiegesprek uh, nou, te ja. worden. Maar Grijp, uh, ik ga er uh, van de zomer uh, rustig over nadenken. En uh, als het zover is, uh, dan zal ik het u uh, komen vertellen. Ja, u woont vlakbij Utrecht. En in Utrecht zoeken ze bij de Rabobank volgens, volgens mij wel kwalitatief geschoolde mensen... om daar de boel een beetje op te frissen. Met een beetje invloed. Waarom is het nou opeens stil? Uh, omdat ik uh, daar rustig over ga nadenken. Is. Uh, dit is geen sollicitatiegesprek, nee. wat mij betreft. Dus uh, u, uh, u zult nog even geduld moeten hebben. Nou, de blik was zodanig dat hier echt wel reden is om op door te vragen. Maar ik denk niet dat het nu echt veel uh, zin heeft. Mevrouw Jongerius, in de telegraaf staat overigens al wel meteen. Ben je net, uh, uh, lijst, uh, sta je net op de lijst? Is de lijst gepresenteerd? En wat lees je dan in de krant? Ongeleide projectielen mogelijk naar Brussel. Bezorgdheid over de namen op de Partij van de Arbeidlijst. Nou, ik ga niet alles uh, voorlezen, voorlezen want het zijn alle, allemaal anonieme uh, mededelingen. Maar uh, vindt u dat naar, zo'n bericht? Nou ja, ik vind het onnodig. Hè? Uh, ik hou er ook niet zo van als mensen zeggen... ik wil alleen maar anoniem iets vertellen. Uh, uh, maar ik vind het eigenlijk vooral uh, onzin, want... Uh, ik heb donderdag eens goed rondgekeken. Uh, wie er allemaal op die lijst stonden. Dat was natuurlijk voor mij vanaf woensdag ook een beetje een, uh, een verrassing. En ik denk dat we een ongelooflijk leuk team hebben. Uh, dat uh, dacht het team wat er nu zit misschien ook. Hè? Maar die zijn je uh, het nou, uit elkaar gegaan. Dat, dat, dat, is weer, dat is weer een andere discussie. Maar ik zie een groep mensen. Die er ongelooflijk veel uh, uh, zin in uh, uh, heeft. Die volgens mij elkaar op een hele goede manier kan, uh, kan aanvullen. En uh, Hans Peckman zei, trots te zijn op de lijst. Mm. Het is wel en zo ik zeg dat, hem dat na. Ja. Ja. Het is wel zo dat u uh, op een lijst komt uh, met... Ja, nu heeft de Partij van de Arbeid drie plekken in het Europees parlement. Mm -hmm. Dat is in zo'n groot parlement uh, natuurlijk niet echt heel veel. Je zit wel in een, een grote fractie. Mm -hmm. Maar waar, waar gokt je eigenlijk op qua aantal? Ik durf daar eigenlijk helemaal geen uitspraak over te doen. Ik, wil, ik zou zeggen, hoe meer, hoe beter... Uh, en uh, uh, laten we campagne gaan voeren om zoveel mogelijk zetels binnen te halen. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ja, en de Sociaaldemocraten hebben ook al een superkandidaat als commissievoorzitter. Als commissievoorzitter, Martin Schulz. Ja. ja, en ja. dat uh, omarmt u ook, die gedachte? Dat uh, ga ik eigenlijk nog niet uh, over, volgens mij. Maar uh, ik, ik uh, weet dat hij kandidaat is. Ik weet eigenlijk niet eens of er nog andere kandidaten zijn. Ik kijk ook naar Coring. Geen andere kandidaten namens de Sociaaldemocraten. Dan hebben we één kandidaat. En dit is de grote man. En ja. dit is de grote man? Ja, ja. Alleen kent niemand hem in Nederland. Maar goed, hij is het wel zo dan. In hoeverre leeft Europa, vindt u eigenlijk, onder Nederlanders? Ik vraag het ook even omdat er deze week weer uitvoerig over Europa is gesproken in het Nederlands parlement. Op initiatief van burgers. Er was een burgerinitiatief. Leeft Europa, vindt u? Um, nou ja, het, het leeft volgens mij wel meer dan. Laten we zeggen, vijf jaar geleden bij ja, de maar Positief op die, of negatief? Uh, uh, niet altijd positief, nee. Uh, uh, en dat heeft volgens mij ook te maken met wat mensen uh, denken waar Europa voor staat. Op het moment dat je denkt: Europa is uh, de club die zorgt dat mijn baan komt te vervallen. Of Europa zorgt ervoor uh, dat wij hier werknemers krijgen die uh, ons werk, uh, maar dan tegen veel uh, slechtere uh, loon- en arbeidsvoorwaarden. De Polen, de, de Boergaarden, etc. et cetera. Als dat het beeld is van Europa... Uh, dan zijn mensen daar niet uh, erg positief over. Mijn stelling is... Europa moet uh, ook voor mensen gaan leveren. Dus die moet inderdaad niet louter alleen maar... Uh, kijken naar uh, zijn de financiën op orde... maar uh -huh. zal moeten knokken voor uh, banen. Er is in veel delen van Europa, ook in Nederland maar ook in andere delen van Europa... sprake van een echte werkgelegenheidscrisis. Dus ja. Europa wat knokt voor banen. Uh, dat zou, uh, hoop ik, uh, op een betere ontvangst uh, leiden dan Europa... Wat alleen maar tot afbraak leidt. Ja, u was tot nu toe betrokken bij een, een instituut... wat een studie deed hè, naar, naar Europa. U had het toen over een herontwerp van Europa. Europa moet redesigned worden, zei u. Past dit wat u nu zegt daarin? Zeker. Uh, nu is Europa... is de economische koers van Europa... Uh, uh, zeer gericht op begrotingstekort... Uh, uh, op de financiële uh, parameters. Wat mij betreft moet Europa uh, ook... Uh, uh, aandacht hebben voor goede publieke voorzieningen... en fatsoenlijke uh, werkgelegenheid. Die dingen moeten uh, mee in, het, uh, uh, in de Europese uh, agenda. Mm -hmm. uh, we mm. moeten inderdaad op een aantal punten Europa opnieuw in de stijgers gaan, bedoelt, uh, gaan zetten. Bedoelt u daarmee ook eigenlijk te zeggen... dat uh, die discussie over die 3%, procent... He, dat het tekort niet meer mag zijn dan 3%. procent... Um, dat het accent een beetje te veel daarop ligt? Ja. Dat is inderdaad wat ik zeg. En ik zeg daarmee niet. Dat, dat zegt het... wel de minister van Financiën, Dijsselbloem, uw partijgenoot. En, dat, ik bedoel, ik ben het met hem eens dat we inderdaad ons inderdaad aan de afspraken over het financieringstekort moeten, moeten houden. We moeten ons aan de Europese Als het kan, afspraken houden. Maar ik. Er, ja. ik vind dat er daarnaast ook gewoon afspraken moeten komen over hoe hoog mag de werkloosheid eigenlijk zijn in Europa. Uh, zodat we uh, landen uh, ook gaan aanspreken, economieën gaan aanspreken... op uh, schepje voor je burgers. Fatsoenlijk uh, uh, werk. En de werkloosheid in Nederland is hoog. Uh, maar een werkloosheid uh, onder jongeren in Spanje van meer dan 50 procent... het is dramatisch. En ja. daar moeten we dus ook afspraken over maken. Even naar Corine Wortman daarover. Ja, de suggestie die gewekt wordt... Uh, dat Europa alleen maar kijkt naar de cijfers van de begroting klopt niet, maar hebben we misschien wel een beetje te danken aan hoe we de discussie hier in Nederland voeren. Maar waar het echt om gaat, en ik ben er trots op dat we dat nieuwe economisch bestuur in de stijgers hebben gezet in deze periode, waar het om gaat is of dat een land goed op koers ligt als het gaat om zijn economische hervormingen en ook om duurzaam begrotingsbeleid. Dus niet zomaar die belastingen omhoog om wel aan de cijfertjes te voldoen, nee ook om uitgaven daar waar het inefficiënt is een overheidsdienst dan moet daar, dat daar ook aange, uh, ingegrepen worden. En wat de koers is, en ook voor ons als christendemocraten... is dat we een concurrerende sociale markteconomie neer willen zetten in Europa. Met goede standaarden als het gaat om uh, milieu, als ook sociaal. Maar wat mevrouw Jongerius wil, ga maar cijfertjes plakken op de werkloosheid. En als dat te hoog oploopt... Ja, dan gaan we dat vanuit Europa wel bijplussen. Dat is niet mijn Europa. Want dan gaan we het sociaal beleid... als het ware ook in zijn geheel... Europees maken. En we moeten wel goed... Uh, uh, en dat vind ik de kracht van het huidige economisch bestuur. De doelstellingen spreken we met elkaar af. Maar hoe je die doelstellingen haalt... komt toch erg aan hoe een lidstaat daar invulling okay. aan geeft. En ja. die nationale soevereiniteit, hoe doe ik dat? Ja, die moeten we wel behouden. Even Agnes Jongerius, in een reactie daarop. Nou ja, um, uh, wat mij betreft... Uh, gaat de discussie eigenlijk nog niet eens over de vraag... Uh, wie heeft welke bevoegdheden of wie draagt welke bevoegdheden aan. Uh, wie over? Is ook, hè, bedoel, Het is ook een discussie, maar het dat gaat... Dat hoort toch bij dat redesign van dat Europa? Dat hoort bij aan. het redesign, maar in de kern gaat het over de vraag... waar richt Europa zich uh, op? En Europa, uh, als we zeggen Europa moet een sociale markteconomie uh, zijn... volgens mij zeggen we dat als doelstelling uh, uh, ook na, maar dat betekent dat Europa dus ook moet zorgen voor werkgelegenheid... voor jongeren, voor ouderen die hun baan uh -huh. uh, verliezen. Uh, en dat betekent dat Europa ook moet zorgen... voor goed toegankelijke publieke voorzieningen. En nu gaat die eenzijdige gerichtheid op... dat cijfertje rond het begrotingstekort... ten koste uh, van die andere dingen. Europa, wat in Portugal voorschrijft dat het minimumloon omlaag moet... voor mij is het echt... Eh, onbestaanbaar eh, dat Europa op zulke manieren... Eh, zich met, eh, eh, met zoiets ongelooflijk wezenlijks... als wat is het minimumloon Dat zou gewoon Portugal voor, moet, voor dat, Nederland moeten blijven... of voor Portugal moeten blijven per lidstaat. Maar ja. Ja. Corine Wortman niet nou, te schudden. Ik hoor nee. eh, mevrouw Jongerius hier zeggen van Europa moet en Europa moet. Maar dat zijn wij en dat zijn wij als lidstaten die ook op een verantwoordelijk, verantwoordelijke manier... invulling moeten geven aan ons beleid. En als bij Portugal de lonen torenhoog laat oplopen... maar ondertussen de concurrentiekracht achteruit kachelt... Ja, dan kun je dat wel vanuit Europa gaan bijplussen... maar dan zullen ze zelf wel de pijnlijke hervormingen moeten doorvoeren... inclusief loonsverlaging... om uiteindelijk weer zelf de broek op te kunnen houden. Ja, ja. En dan krijg je banen. Er is veel onvrede bij de burger hè, over de euro en de economische, de economische crisis die er dus nog steeds is, hè, de uh -huh. werkloosheid. En mensen bijvoorbeeld, hè, dat is een voorbeeld wat deze week heel erg uh, prangend in het nieuws naar buiten komt, die in de grensstreek wonen. Die gaan bijvoorbeeld tanken over de grens, boodschappen doen, omdat uh, in Duitsland het allemaal een stuk goedkoper is. En vanmorgen uh, was er een reportage bij de NOS met mensen uh, uit die grensstreek. En die hadden een, uh, een aardige opmerking over de economie. Ja, maar steunt de economie ons? Ik kijk voornamelijk naar mijn eigen portemonnee. En wat Rutte met zijn portemonnee doet, dat maakt me geen ene... uit. Ellende is allemaal gekomen door de euro. En ze kunnen zeggen wat ze willen. We hadden dat nooit toe moeten staan. En daar zijn wij, de burgers, zijn daar de klos van. Dat is precies het probleem. Er wordt gezegd, ga niet boodschappen doen over de grens... want daarmee steun je onze economie niet. En mm -hmm. ja, onze economie steunt ons niet. Kan u zich daar iets bij voorstellen, mevrouw? Nou ja, als, als, als deze mevrouw zegt, de economie zou er toch eigenlijk voor ons moeten zijn... dan ben ik dat totaal met haar eens. De economie is niet voor boekhouders... Uh, bankiers uh, uh, of voor, uh, uh, laten we zeggen, ministers van Financiën. De economie is er voor de, voor de mensen, voor het werk van, uh, uh, van, uh, van mensen. Dus... Ja, maar hiermee wordt ook wel heel duidelijk aangegeven... mevrouw Wortman, kijk ik u ook even aan... Alles wat er fout gaat is de schuld van Europa en de euro. Hè? Ja, want uh, waar dit uh, concrete geval over gaat... dat is namelijk dat Nederland de accijnsen uh, ontzettend omhoog gooit. En uh, waardoor die pomphouders aan de grensstreek failliet gaan. Ja, onze staatssecretaris uh, van uh, Financiën... houdt geen rekening met de, accijns, uh, de niveaus van de accijns in Duitsland. En die kan dat zelf een ander besluit voorstellen. Ja. En wij kunnen dat zelf anders doen. Maar het wordt zo makkelijk om het op te hangen aan Europa of de euro. Is dat want dan ook, zijn wij het zelf niet. Is dat ook uw ervaring in de loop van de jaren? Dat als het goed gaat, dan is het te danken aan Den Haag. En als het fout gaat, is het de schuld van Brussel? Ja, uh, ik, heb, ik, ik heb daar vele voorbeelden van. Uh, ik denk ook dat het belangrijk is dat wij politici... en ik spreek met uh, nadruk in meervoud... ook bereid zijn om het eerlijke verhaal te leggen te vertellen, ook uit te leggen... als het moeilijk is... Dat is een, uh, dat is een slogan van de Partij van de Arbeid, hè? Uh, als het, uh, nou, dat zou een slogan van ons allemaal moeten zijn. Okay. Uh, uh, dat als het moeilijk is... dat we ook uitleggen aan de burger hoe dat komt. In plaats van het makkelijke verhaal van... Uh, ja, uh, het komt door Europa. Tot en met minister Asje toe... Uh, uh, als het om het thema gaat... wat uh, mevrouw Jongerius uh, aan uh, duiden, uh, de, Hoe hier de Bulg Bulgaren en Roemenen behandeld Want worden. Want waar spreekt u hem dan... Op aan? Wat doet hij nou, daar dan? Hij, uh, uh, uh, wij hebben daar problemen mee in Nederland. Uh, uh, ze worden op bepaalde terreinen onderbetaald. Maar daar moeten onze inspectiediensten tegen optreden. En uh, hij ging borstkloppend uh, naar Brussel. Van kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen. Hij had eigenlijk moeten zeggen. De Europese Commissie heeft een goed wetsvoorstel voorgelegd. Dat we beter kunnen handhaven. Dat we misstanden kunnen aanpakken. Goed van Europa. Ik ben het ermee eens. Ja, en, uh, maar hij zegt dat niet. Ja, het ging over uw staatssecretaris van Sociale Zaken, mevrouw Jongerius. Minister. Minister. minister. minister in ja, dit geval. Ja, inderdaad. Uh, uh, die, uh, ik, ik, snap, ik snap het wel. Uh, wat snapt u wel? Wat hij doet of wat mevrouw Wortman zegt? Uh, uh, misschien eigenlijk uh, alle twee wel een beetje. Uh, maar, uh, of een beetje om in de, de, de reden te vallen bij het begin van uw antwoord. Ja. Uh, vindt u dat uh, Lodewijk Asscher als minister van Sociale Zaken... misschien zeker wel voor een partij van de arbeidsminister... veel te veel nadruk heeft gelegd op de komen mensen van buiten uh, onze centen ophalen? Nee, dat vind ik namelijk niet. Want ik vind dat hij heel terecht... Uh, juist op alle uitwassen... Uh, rond de migratie heeft uh, gewezen. Want... Uh, je hoeft... gewoon je ogen de kosten te geven. En je ziet uh, dat mensen... Tegen slechte uh, arbeidsvoorwaarden aan het werk zijn. Lange werktijden uh, moeten uh, maken. Ja, maar daar zijn Enorme... de Nederlandse inspectiediensten ja. voor die daarop zouden nee, moeten toezien. Zeker. Precies. En die doen dat. Uh, dus precies. Niet. Uh, en uh, het is dus heel goed uh, dat er nu, dus, afspraken gemaakt zijn. dat er meer uitwisseling van gegevens uh, uh, plaatsvindt. Daar heeft Lodewijk Ascher ook met uh, collega's uit Oost-Europese landen afspraken over gemaakt. en heeft ook toegezegd dat er meer inspectiediensten, uh, uh, meer, inspectie, uh, meer mensen bij de inspectie uh, komen. En dat, is, uh, dat is belangrijk. Ja, Maar ja, uh, dit is ook een kabinet wat een steeds kleinere overheid wil... steeds minder ambtenaren en dan, ja, dan schiet die inspectie er heel vaak bij en, in. En, uh, en juist dan moet je uh, kiezen. En als je fatsoenlijke uh, normen rond uh, migratie... Uh, als je die fatsoenlijke normen ook in de gaten wil houden... Dan heb je mensen bij een inspectie nodig. Dus Wat want, dat betreft, zou er wat, zou er wat u betreft, daarop in elk geval niet bezuinigd mogen worden. En de inspectiedienst hebben. En, en, en, en gelukkig heeft Lodewijk als je ook besloten om meer mensen aan de arbeidsinspectie of de inspectie hmm. van SZW... moet je tegenwoordig zeggen, hmm. toe te voegen. Dat hmm. lijkt mij volslagen terecht. Ja. Ja. Uh, mevrouw Jung Geers, u was bestuurder, zeer invloedrijk. Uh, u wordt politicus. Parlementariër. Zit daar een, een valkuil in? We hebben bijvoorbeeld Job Cohen gezien. Hij was een fantastisch bestuurder. Maar als politicus is het niet helemaal uit de verf gekomen. En is hij voortijdig weggegaan als leider van de Partij van de Arbeid. Nou, Het klopt, het is voor mij een nieuw vak. Hè? En een nieuw vak moet je leren. Het is ook wel spannend. Ik ben hmm. nu 53 en denk: ik ga een nieuw vak leren. Is ook wel uh, uh, leuk, maar... Uh, ik geef mezelf ook wel de rust om uh, um dat nieuwe vak ook in de vingers te krijgen. Om daar ervaring mee op te gaan doen. U wordt ja. ook politicus in een partij, waar u natuurlijk al wel heel lang lid van bent. Mm -hmm. Die het ook niet makkelijk heeft. Als ik eventjes een, uh, een interview uit, de, uh, uit de Vrij Nederland van deze week mag aanhalen. Uh, PvdA, Eerste Kamerlid Duivenstein, zei daarin... Onze partij snakt naar ideologische voeding. Uw partij uh, is een beetje... Uh, ja, heeft daar een gebrek aan volgens hem? Mm -hmm. Kunt u zich daarin herkennen? Nou, ik uh, vond het overigens zelf eigenlijk een heel mooi interview. Uh, eigenlijk ook wel bijzonder hoe zijn uh, persoonlijke gezondheid... en zijn uh, midden in de uh, aandacht staan uh, in het Eerste Kamerdebat uh, samen uh, kwam. Zeker. Doe ik niks aan af. Uh, maar even over de uh, partij. Maar als het gaat over ideologische voeding... kijk, ik heb uh, eigenlijk met veel overtuiging meegewerkt aan het uh, rapport van de commissie Melkert. Ik was lid van de commissie Melkert. Dat is het rapport waarin uh, linkse oplossingen... voor de rechtse crisis werden gezocht. Uh, dat is een samenvatting uh, uh, die je ook kan geven van het... rapport. Uh, nou, uh, titel van... is... Melkert het zo zelf ook noemde. Ja, de titel is niet andersom, dacht ik. Uh, nee, de, de, de titel is... Uh, de Bakens Verzetten. Uh, maar goed, maar het betekende uh, wel dat er linkse oplossingen moesten komen... voor de crisis die rechts heeft veroorzakeld. Uh, zo legde de, hij het de, wel uit. De crisis die in de financiële sector zijn oorsprong vindt... Uh, moet gevonden worden. En dan ten gunste van mensen, dus ten gunste van werk. Fatsoenlijk werk. Uh, ja, maar, uh, maar goed, van, daarin zit wel die ideologische component. Uh, en en dat daarvan vond... zegt Duivenstein... die vind ik te weinig terug in mijn partij. Nou ja, ik, ik hoop ook... Uh, op hetzelfde partijcongres als waar de kandidatenlijst en het Europese verkiezingsprogramma wordt vastgesteld, dus 15, 16 februari mm. uit mijn hoofd, staat ook dat rapport voor de eerste keer op de agenda in de uh, partij. Ik hoop dat er een goede, fatsoenlijke discussie komt over dat rapport, want ik denk dat je, het is belangrijk om het van dag tot dag handwerk mm. goed te doen. Uh, uh, in de uh, politiek. En daar nemen uh, uh, de bestuurders... en de parlementariërs van uh, de PvdA... een verantwoordelijkheid voor. Maar je moet ook af en toe iets verder willen kijken. Uh, de voeding. Één stap. Nou, eh, wat zijn de problemen van overmorgen... en wat kunnen we vandaag doen om problemen van overmorgen te vermijden? Ja, nou ja, om, om, om het toch een beetje te concretiseren. Duiven zijn, die zegt ook in dat interview, kijkend naar de huidige leider... Diederik Samson, dat hij hem een kundig politicus vindt... maar dat dat iets anders is als een moreel leider zijn. Uh, vindt u uh, Samson een moreel leider voor u wel... Ik, ik denk dat het beter is om de kwalificaties van Adrie Duivestein bij hem te laten. Uh, ik denk dat het belangrijk is uh, dat we uh, over de, de politiek van dag tot dag afspraken uh, maken. Dat we dat ja, goed maar, en kundig doen. Maar, maar toch we even, want praten ik, over ik, de langere termijn. We, we, we gaan nu geen kwalificaties van Adrie Duivestein in de mond leggen. Maar wat is uw eigen kwalificatie? Wat vindt u zelf Samson voor een leider? Wat, ik, ik, uh, het is nu echt uw partijleider. Ja, het is mijn partijleider. Ja, vroeger uh, was en... u de baas van een club? Uh, klinkt wel. er iemand anders de baas. Ja, ja we hebben dat geklinkt. Nee nee, nee, nee, nee. Oh nee, dat is echt niet, niet bedoelend. Ik ben vol overtuiging uh, nummer twee op de uh, kandidatenlijst. Ja. Uh, en, en wat ik, vindt u van Samson als leider? En ik vind dat Samson de partijleider is. Ik vind dat hij dat uh, ja, goed doet. En vallen. ik vind dat de partij... Ja, dank u. Ik vind dat de partij uh, uh, moet uh, beschikken over kundige bestuurders. En moet beschikken over mensen die de discussie over de iets langere termijn willen ja. uh, voeren. En ik vind het mooi dat op dat partijcongres 15, 16 februari beide onderwerpen... Kandidatenlijst, Europese verkiezingsprogramma ja. en het rapport van ja. de commissie Zij dit komen? nou? We komen zo bij u, mevrouw Wortman. Maar die, mevrouw Wortman heeft al zoveel problemen in het CDA meegemaakt. Ah, ja, dus je denkt, heeft... ja, uh, <laughs> het zal mij ook wel gevraagd worden, maar zwar, wij hebben het allemaal gehad. Vindt u dat moeilijk, mevrouw Jongerius, dit soort vragen? Nee, Over de partijleider, nee, al die politieke je, kwalificaties. Ik wil, ik... Is je misschien beter of niet? Als de uh, uitslag straks slecht is bij de Europese en de gemeenteraad ja. Ja, ja, ja. Wat betekent dat voor de partij? Nou ja, ik hoop eigenlijk dat ik uh, in het Europese parlement. Uh, met de inhoud bezig kan uh, ja, zijn. dat zegt de politicus ja. altijd. Oh, nee, nee, nee. Ik weet dat politicus... En ik hoop dat u het van mij aan wil nemen... Ja. dat ik dat ook het aantrekkelijke vind... Uh, uh, van de, voor de klus waar ik nu mijn vinger voor op heb uh, gestoken. En heeft u in dat verband bijvoorbeeld ook al... de gedragscode van de Partij van de Arbeid ondertekend? Absoluut. Ja? En de nieuwe of de oude? Uh, we hebben de oude ondertekend. En als uh, de code besproken is op het partijcongres dan zet ik vervolgens de handtekening onder de nieuws. En dan moet je ook het regeerakkoord... moet je daar dan ook nog... Nee, dat, dat zat niet in dat stapeltje. Nee. Nee, dus Zou daar mag u gewoon vrijheid over spreken? Ik geloof het wel, ja. ja. Gaat u ook niet uw handtekening meer onderzetten? Uh, nee, dat uh, wordt niet van mij gevraagd. Zelfs niet dus... met terugwerkende kracht. <laughs> nee. Mevrouw Wortman. Ja. Uh, we, we, we zitten natuurlijk ook, mevrouw Jongerius, een klein beetje te pesten, want zij moet natuurlijk politica worden... en dat ze valt niet mee. Geeft u haar nou eens een tip om te Graag. overleven? Geef mij eens een <laughs> <Ja. natuurlijk>. tip. <laughs> nou ja, het gaat inderdaad uh, lang over de P van PvdA... Dat is eigenlijk goed nieuws, uh, meneer Boman, over het uh, CDA. Want gelukkig hebben wij die uh, problemen achter ons gelaten. En de manier waarop Sibrand Buma het ook nu opneemt... voor het midden- en kleinbedrijf, chapeau. Want dat is echt heel hard nodig. Dus in die zin Kijk, hebben wij zo, de weg zo omhoog, dat, uh, gevonden. Uh, zo doe je dat, je hier Even uh, snel de partijleider erin gooien. Ja, maar uh, ik, ik meen het echt uh, met uh, volle overtuiging. Want uh, het is gewoon een heel moeilijke situatie... voor heel veel MKB-bedrijven. En voor een deel moeten we dat... in Nederland oplossen. Maar voor een heel groot deel is dat ook Europese wetgeving waar het Europees parlement op gelijke voet met de ministers uh, aan tafel zit en dingen voor elkaar kan krijgen. En ik denk dat uh, de bestuurlijke kwaliteiten die mevrouw Jongerius uh, heeft daar uh, heel goed uh, tot bloei kunnen komen om echt uh, wat tot stand te brengen. Ja. Oké, okay, nou de partijleiders, nee, de partijleiders zijn allemaal overeind gebleven in dit blokje. Laten we het hebben, mevrouw Jongerius, over, over de inhoud. Over de inhoud, ja. En dan hebben we het over de banken. Eh, mevrouw Wortman, die bankenunie. Dat is een enorme belangrijke stap dat die er komt. Maar de vraag is of die er komt en vooral hoe die er komt. Daar is gedoe over. Kunt je dat nou eens aan een potentiële kiezer... Uh, voor de Europese verkiezingen uitleggen... waarom het belangrijk is en hoe het moet en wat er mis is? Uh, ja, nou, die BankenUnie gaat er komen. Uh, de kern daarvan is dat uh, de Europese Centrale Bank... Uh, toezicht gaat houden op onze internationaal opererende banken. Dat is belangrijk ook voor de BV Nederland. Want uh, banken in veel lidstaten, vooral zuidelijke lidstaten, worden niet uh, vertrouwd. Waardoor die economie uh, niet van de grond komt. En dat is onze exportmarkt. Ja. En zijn al die banken met elkaar verknoopt. Precies. Precies, dus ook dat. En uh, uh, onze banken in Nederland hebben moeite om spaargeld op te halen. En als zij spaargeld ophalen in Duitsland, mogen ze dat op dit moment niet over de grens naar Nederland brengen. Dus in die zin, een groot belang voor Nederland. Het bankentoezicht, dat, daar zijn de besluiten over rond. Maar de tweede pijler, die gaat erover dat als een bank in de problemen komt, dan moet die wel in een weekend geherstructureerd worden. Ja. Met hele pijnlijke maatregelen. En ja, in drie woorden: het akkoord wat de ministers van Financiën daarover bereikt hebben, deugt op cruciale punten niet. Want? Want, uh, ten eerste uh, om over een in een weekend een bank te herstructureren... en je gaat 18 lidstaten de gelegenheid geven om daarover te polderen. Want zo staat het nu in het plan, he, dat uh, iedereen dat, heeft daar ja, weer een stem in het is de korte versie, maar uh, voor de helderheid... vooral in die eerste jaren kunnen zij, en, en lees Duitsland... die daar dominant in is, uh, die kan er een dominante stem in hebben. Ja. En wat het parlement wil, is dat een bank onafhankelijk in welke lidstaat hij zich bevindt, daar moet bail in worden toegepast. Dus dat betekent dat investeerders, aandeelhouders moeten meebetalen... onafhankelijk welk land het is, onafhankelijk hoe groot uh, de pot met belastinggeld is. Uh, ja, en dat is niet zeker gesteld. Ja. En ten tweede, vanaf dag één heb je echt een fonds nodig... wat ook beschikbaar is in noodgevallen voor brugfinanciering. En ook dat is echt... Niet ja, goed dat, geregeld. Nou, dat betekent dus dat dat voorstel... wat de ministers van Financiën nu op tafel hebben gelegd... dat dat niet deugt, maar vooral dat het Europees Parlement... daar nee tegen zegt. Uh, nou, de, uh, uh, volgens het verdrag... hebben de ministers van Financiën en het parlement... allebei wetgevende bevoegdheden. Precies. Dus we staan op gelijke voet. Ook wij hebben een positie voorbereid... die op veel punten overeenkomt. Maar op deze twee cruciale Precies. punten staat u tegen niet. elkaar. Wij ja. staan tegenover elkaar. En op dit moment gelijk van de ECB. Wij de krijgen, Europese Centrale uh, Bank heeft ook gezegd... afgelopen woensdag in ja. een notitie die nog wel vertrouwelijk is... dit plan deugt niet. Ja, en dat heeft uh, Draghi, uh, president Draghi ook al... voor onze stemming uh, uh, in het Europees Parlement gezegd. Hij zei het, en ik zeg het even in het Engels... een, uh, een resolutieautoriteit die alleen single, dus alleen Europees is... In naam, dat gaat niet werken. Ja, en, en dat is de kern van de kritiek. Nou ja, ja. betekent dan toch dat hier uh, bijna een, een, een, een crisis over ontstaat? Want die bankunie is namelijk ontzettend belangrijk dat die er komt en dat iedereen het erover eens is. Nou ja, ik heb het eerder meegemaakt met het Stabiliteits- en Groeipact, de kern van het economisch bestuur. Ook daar wilden uh, de regeringsleiders dat de lidstaten het voor het zeggen zouden houden. En wij wilden toen gesteund door Nederland... een onafhankelijke begrotingscommissaris... Mm -hmm. die het daarvoor het zeggen heeft... Uh, toen zijn wij gaan stemmen in de plenaire. En vijf la maanden later hebben we onze zin gekregen, alsnog. Dus ik geef het op dit moment 50-50 kans. Ik kan u zeggen, uh, uh, samen met mijn collega's-team, uh, uh, we hebben een klein team die hierover onderhandelt. Uh, steken wij er enorm veel energie in om bruggen te slaan. Maar want we willen en eruit komen. komen opnieuw die ministers van Financiën bij elkaar. Wat, gaat, wat is uw pleidooi dan? Wat gaat u daar. Nou, ik zou uh, eh, om het snel om voor elkaar te krijgen, zouden de ministers van Financiën... de Griekse uh, uh, voorzitterschap, hè, want Griekenland voert de onderhandelingen... namens de ministers, eigenlijk een mandaat moeten geven uh, op deze punten. Ik ben somber gestemd daarover, ook na aanleiding van een gesprek... met minister Scheuble in Brussel afgelopen maandag... Uh, ik vrees dat het nog wat langer gaat duren. Maar beweging moet er komen. En wat betekent dat als het nog langer gaat duren? Betekent dat dat ons geld niet veilig is? Uh, we hebben nog uh, een aantal maanden te gaan. Tot uh, eind april uh, kunnen we nog uh, het eens worden. Dus we hebben nog uh, de nodige tijd. Het moet voor de verkiezingen Alleen, geregeld zijn. Hoe eerder de beweging komt aan de kant van de ministers... hoe meer kans we maken uh, om, uh, uh, om het eens te worden. Maar zolang die bankenunie... De opzet zoals u die wil en zoals kennelijk ook de Europese Centrale Bank dat wil, er niet is, zegt u, is het geld niet veilig. Nou, dat hoort u mij niet zeggen. Op dit moment ja, nee, kijk, het ECB-toezicht, zeg maar, dat is al in de voorbereiding. Daar zijn onze banken en onze Nederlandse bank zich al op aan het aanpassen. Maar het is cruciaal dat als een bank dan in de problemen komt, dat de Europese Centrale Bank niet met de pet rond hoeft te gaan bij drie of vier lidstaten. Ja. om uiteindelijk een, een bank te herstructureren. Ja, en dit, daar gaat het om. Ja, en daar gaat het om. En het gaat ook daarom omdat natuurlijk heel veel landen... daar natuurlijk geen zin in hebben om die uh, soevereiniteit... of die macht helemaal uit handen te geven aan die ECB. Zeker niet vlak voor de Europese verkiezingen. Uh, nou, dat ECB-toezicht, dat staat er al. Dat dus die, die is Jawel. er al. En ook uh, dat nieuwe die bankenherstructureringsautoriteit... dat kan gewoon binnen het huidige verdrag. Dus de soevereiniteit die wij in het huidige verdrag... waar wij een vetorecht op hebben gehad als Nederland... voor wij daarmee instemden, ja. uh, kan dat geregeld worden. Dus in die zin uh, gaat het erom om onze soevereiniteit... ook op een goede manier te borgen in dat nieuwe bankenbestuur. Het zou wel jammer zijn als het niet geregeld is voor uw vertrek. Uh, uh, inderdaad, uh, dat zou ik echt heel erg jammer vinden. Ja, dit maar is wel uw ding. Hè? Ik ben niet van de politieke spelletjes. Het gaat mij erom dat we uiteindelijk... een goede bankenherstructureringsautoriteit uh, uh, krijgen. Uh, dat staat op de eerste plaats. Ja. Mevrouw Jongeris, dit zijn echt hele belangrijke punten. Absoluut. Niet zo makkelijk om dat aan de burger goed uit te leggen... en daar vertrouwen voor Europa mee te winnen. Hè? Het, het is absoluut uh, waar. Het is uh, ingewikkeld. Uh, ik uh, gun het mevrouw Wortman ook dat het afgerond is voor de verkiezingen. Uh, en niet alleen omdat ik het haar gun. Uh, maar ook omdat ik denk dit moet zo snel mogelijk goed geregeld uh, worden. Uh, uh, maar iedereen snapt wel. Hè, dus los van de vraag of je het hele resolutiemechanisme nu goed snapt. Uh, volgens mij is in verkiezingsdebatten heel goed wel uit te leggen. Uh, dat we die uh, banken inderdaad aan de ketting moeten leggen. Omdat ze een hoop economische schade hebben veroorzaakt. Dit zijn de dingen waar u zich ook mee bezig gaat houden. Waar u zich misschien ook wel aan gaat prikken. Want ik begreep dat u zich bij de kandidaten... ook eventjes heeft geprikt aan de rozen van de Partij van de Arbeid. Daar zaten enorme doornen aan, die rozen. Maar gelukkig is Paul Tang, de eerste man op de kandidatenlijst... zeer deskundig op het punt van banken en de financiële instellingen. Uh, hij, de financiële economie. Ik, banen en werk voor mensen. Lijkt me een mooie taakverdeling. Oké, okay, dank. Agnes Jongerius Gerius en Corine Wortman. Uh, volgende week zijn we er weer. Van 1 tot 2. Tot dan. Dag. Tot dan. En waar we u terug gaan zien, mevrouw Wortman... dat gaan wij vast en zeker nog horen. Ik kom het graag hier in Kamerbreed vertellen. Zo gauw het bekend is. Dank voor nu. Dag.